Freddy van met het NOS-journaal. Oude- en witwaspraktijken. Het is de grootste actie aller tijden in de EU. Zo'n 20.000 agenten uit 34 landen deden eraan mee. Bij de actie werden 30 Roemeense kinderen bevrijd uit de handen van mensenhandelaren. Staatssecretaris Dekker denkt dat twee uur gymles per week op basisscholen echt mogelijk is. In de Tweede Kamer zeiden partijen dat kinderen meer gym moeten krijgen. Volgens Dekker zijn er nu harde afspraken gemaakt. Scholen moeten minimaal twee uur gym geven, bij voorkeur drie uur. Hij heeft daar ook extra geld voor beschikbaar gesteld. En scholen die over drie jaar niet aan de norm voldoen, kunnen worden gekort op hun budget. Het ziet er naar uit dat Nederland gaat meedoen aan de internationale strijd tegen IS in Irak. Volgens Bronnen wil het kabinet F-16 inzetten en eventueel ook deelnemen aan een actie in Syrië. In een ingelaste vergadering, over een uur ongeveer, praat het kabinet erover. Het liet eerder weten dat het wil meedoen aan de strijd tegen IS, maar liet nog open hoe dan?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 En postbezorger Deutsche Post DHL gaat drones inzetten... voor het bezorgen van pakketjes op het Duitse waddeneiland Juist. De zogenoemde pakketkopter vliegt de komende maanden dagelijks medicijnen over... vanuit de havenstad Noorden. Het weer, daar trekken buien over. Het kan ook onweer daarbij. In de namiddag zijn de buien in Limburg... en dan breekt in het westen weer wat vaker de zon door. Het is 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij een 2 twee kilometer. En de N15, de A15 vanuit Europort naar Rotterdam, die is dicht bij Rozenburg door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 4 kilometer file achter. Je kan omrijden door bij Brille de N57 te kiezen en daarna de N218, dat is de Groene Kruisweg, richting Spijkenisse. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. Oh Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te liggen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou, alleen Suzanne, Suzanne. Oh Suzanne. Ik heb zo'n zin om in de zon te lachen Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne Suzanne Je bent de man, Suzanne Je bent een ster, Suzanne Laten we gaan, Suzanne Het is niet ver, Suzanne Het gras is groen, de lucht is blauw Ik hou van jou, Suzanne Het gas is groen, de lucht is blauw Ik hou van, oh Suzanne ik heb zo'n zin om in het gras te lopen Helemaal alleen met jou, helemaal met jou, alleen Suzanne Suzanne Oh, Suzanne Ik heb zo'n zin om uit de pas te lopen Helemaal alleen met jou, helemaal met jou, alleen Suzanne Suzanne Vraag niet waarheen Suzanne. Vraag niet welk land, Suzanne. Je bent alleen, Suzanne. Geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van... Oh, Suzanne. Ik heb geen zin om alles uit te leggen. Helemaal alleen voor jou. Helemaal voor jou alleen, Suzanne. Suzanne. Oh, Suzanne. Ik heb geen zin om alles goed te te zeggen, helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen Suzanne. Suzanne, je bent de zee, Suzanne, je bent het land. Suzanne, ga met me mee, Suzanne. Geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, al van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, al van jou, Suzanne. Het gras is groen. Dan. <Klacht> nou, leuk. Ja, toch? Oké. Okay. Uh, de thema's die Jaap Visser bezong waren gevarieerd. En uh, in een liedje als, zoals Sprookje, half gezongen, half parlando, dat wil zeggen gesproken... liet hij uh, diverse personages op een bijzondere manier tot leven komen. En er volgden ook enkele protestsongs. Bekendste liedjes van hem waren natuurlijk het ei, de monniken, om je geld. Die heb je al gehoord en Jan Soldaat en natuurlijk nog veel meer. Luc Weideveld, directeur van de SGI... bracht uiteindelijk zelf de plaat uit... nadat alle grote maatschappijen ervoor bedankt hadden. Promotie vond plaats door de plaat eh, te verspreiden... onder muziekleraren bij middelbare scholen. Dat werd, zo werd het gerucht gespreid dat Jaap Fischer in een eh, gekkenhuis zat. Al in 1960 werden tienduizenden exemplaren verkocht... Volgens de tekst op een verzamel-LP uit 1982 werd Jaap Fischer na zijn succes een verwaand en ontoegankelijk persoon met wie de samenwerking zeer moeilijk was geworden. Rond 1964 nam de populariteit van Fischer ongekende proporties aan. Vanaf het moment verdween de zanger ondergronds. Geruchten deden de ronde dat hij zelfmoord had gepleegd. En in werkelijkheid was hij eerst in Utrecht gaan studeren om vervolgens naar het buitenland te gaan om te werken voor de voedsel- en landbouworganisatie van de eh, Verenigde Naties, de FAO. In de jaren 70 werkte Fischer als opbouwwerker bij de streekraad Oost-Groningen, met name in het... Eh, Oldand. En zijn dissertatie, de, de, uh, Utrecht 1973, was gebaseerd op zijn ervaring in dit werkgebied. In 1976 brak IMI een plaat uit, uh, uit van een zekere Joop Visser. Hoewel de platenmaatschappij ontkende, werd uh, de stem door velen herkend als die van Jaap Visser... Hij zelf ontkent dit niet, maar hij wil liever niet op zijn verleden... van voor die naam, voor een, eh, verandering, attent gemaakt worden. En daar wil hij ook niet op aangesproken worden. Sarcasme was altijd al een van de instrumenten die Fischer beheerste. Maar onder zijn nieuwe pseudoniem leunde hij zwaarder op teksten... zoals de Volkskrant, een kutkrant, om het zo te staat hier, ik... en Heineken is een harddrugsdealer. En die zagen dus het levenslied... Heel iets anders dus, en volgens mij werd hij ook nog uh, uh, leraar geworden bij een, een leraar maatschappijleer bij een school hier niet zo ver vandaan. Goed, Jaap Fischer dus uh, van een album dat heet Music for Pleasure, een soort verzamel LP met zijn leukste liedjes. U krijgt er nog een paar te horen. Maar gaan naar uh, Fame hè, als het goed is. Ja. En van uh, dat uh, van die LP draaien we Dogs. In de yard. En wie zingt dat? Want dat weet jij weer. Paul McCrane. Oh, helemaal goed. Dogs in the yard. Oftewel honden in de tuin. Fame. Cut the road But it's getting So much harder I think I'll play poker Stay out every night Throw stones at the water In the morning light I wanna De soundtrack van de gelijknamige film uh, Fame. was dit. Uh, Dogs in the Yard. Honden in de tuin. Nou, prachtig mooi. We gaan verder met uh, Exception. En van Exception draaien we weer een. vrij lang nummer. En ook weer een. Uh, oh nee, het is niet zo lang, valt mee. Uh, drie minuten, ruim drie minuten. Maar wel weer gebaseerd op een klassieke compositie. In dit geval de romance. Voor viool en orkest uh, nummer 2 in F majeur. Van Opus 50 van Ludwig van Beethoven. Het heet dan ook Romance. Was dat romans voor uh, viool. en orkest nummer 2 opus 50 van Ludwig van Beethoven. Uiteraard bewerkt door Rick van der Linden. Voor exception van het album Trinity uit 1972. Uh, uh, nee, dat is, nee, het album is van latere datum. Nou, dat zoek ik nog even op. 1974 dacht ik dat het was. Uh, even kijken. Uh, we gaan verder met uh, Jaap Fischer. Ja. Jaap Fischer. Leuk. Weer zo'n uh, vrolijk liedje over iets wat uh, toen de tijd natuurlijk uh, heel erg speelde. Uh, namelijk de Deltawerken en de afsluiting van het Veerse Gat. Ja, dat kent u misschien nog wel. Het Veerse Gat. Uh, dat uh, werd afgedicht met caissons en zo in het kader van de Deltawerken. En daar gaat het volgende liedje over. Het Veerse Gat. Jaap Fischer. Zeeland, recreatie, land. Het kleinste dorp, de grootste stad. Zij hebben allemaal wel wat een kano, vijver, echo, put, een oude man. Een oude hut en aan het strand verdomd veel zand. Zeeland, recreatie, land. Vieren, recreatie, stad.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 Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, voor ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, und, und ho,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 dacht voor het welft heel diep en zei toen wat heb ik nu aan die dingen zonder gat Om te kort te gaan, dames en heren dit werd het gat van vier Vieren recreatiestad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 Ja, dat loog er niet om. In die tijd. Zeker niet. De tijd van de demping van het Veerse Gat. U uh, weet dat. Uh, als u de geschiedenis een klein beetje gevolgd heeft. Dan weet u natuurlijk dat uh, in die jaren de Delta-werken volop aan de gang waren. Uh, na de ramp in uh, 1953. Uh, waarbij half Zeeland onder water kwam bestaan... besloot men dus dat dat niet meer mocht voorkomen... en werden de deltawerken ontworpen... en werden dus gewoon een aantal dingen afgesloten... gedempt of wat dan ook. En zo ook dus het Veerse Gat... dat werd afgesloten met een lading kessels. <kuggen> en nou, daar trok de heer Fischer dus even tegen de keer. Zo gaat dat. Goed, uh, het Veerse Gat heette dit liedje. We gaan nu verder met uh, Fame. Ja, de soundtrack... Van, uh, van deze prachtige film en dit nummer, dat uh, wordt gedaan door Linda Clifford, en die uh, doet het nummer Red Lights. Was dat ...van Linda Clifford en die, uh, die zong het. De film Fame kwam uit in 1980 en uh, werd geregisseerd door Alan Parker. De uh, producers dat waren David De Silva en Ellen Marshall... ...en het verhaal werd geschreven door Christopher Gore. Uh, de hoofdrolspelers waren Lee Curran, Irene Cara, uh, Paul McCrain, ...Maureen TV, Barry Miller en Debbie Allen... En de muziek werd geschreven door Michael Gore. Uh, verder, uh, de, uh, even kijken. Ja, het werd allemaal... Uh, dat, dat waren dus de aantal belangrijkste mensen. De, de, de film werd gedistribueerd. In de tijd door United Artists. En de release date, de, oftewel de datum van uitkomen was 16 mei... 16 mei, ja, 1980... Goed, hij liep er maar liefst 133 minuten. En hij werd gemaakt natuurlijk in de Verenigde Staten. En daar uh, wilt u natuurlijk ook nog weten. wat hij opgebracht heeft. Want dat wil iedereen graag weten. Wat heeft dat nou opgebracht? Nou, dat kan ik u vertellen. Dat was 21.202.829 uh, dollar. We gaan toch dagen voorbij dat ik dat niet in mijn zak heb. Ja, uh, de titel, oorspronkelijke werktitel van de film was Hot Lunch. Alleen tot een van de producers erachter kwam toen hij door New York liep. Dat dat ook de, de titel was van een pornofilm. Die ergens in een porno in uh, New York draaide. En dat was dus de reden om die film gelijk te laten vallen. En dus te veranderen in fame. Goed. Exception van het uh, zesde album Trinity. En daarvan draaien we nu het nummer Metal. Een oorspronkelijke compositie van Rick van der Linden. Whoa! Uh -oh. Het wel leuk klinken. Het uh, was een lekker kort liedje, het lijkt Jaap Fischer wel zeggen. <lacht> ja, waarom voor die korte dingetjes? Nou, dit was een heel kort liedje dus van Exception. Maar er komt straks nog een lange, dus dan wordt dat wel weer, uh, weer goed gemaakt. Uh, uh, het laatste het liedje van kant 1 van uh, Jaap Fischer, dat heet Als ze slaapt. Nou, daar komt hij. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ze slaapt.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 dat ik met een ander vrij als ze slaapt. slaapt, slaapt, slaapt. Weet ze dat ze droomt van mij, dat ik. En toch allemaal wel hele aparte liedjes, hoor. Ik vind het echt geweldig. Dat, dat om weer eens terug te horen. Het is, je uh, moet, u, moet u denken dat dit. Uh, nou, dit is meer dan. Uh, bijna 55 jaar oud. 54 jaar. En uh, ik vind het nog zo leuk. Gewoon als ze slaapt. Jaap Fischer. Uh, later dus bekend als uh, Joop Visser. Dat is vereenvoudigd. Maar hij heet officieel toch echt wel Fischer, hoor, van zijn achteraan. Goed. Um, Fame, dus. Is het oké okay if I call you mine? Is het goed dat ik je de mijne noem? Nou, prachtig toch? Fame. Is it oké okay if I call you mine? Just for a time. And I will be Just fine If I know that You know that I'm Wanting, needing Your love Oh If I ask of you is it alright if I ask you to hold me tight through a cold dark night? Cause there may be a cloudy day in sight and I need to let you know that I might be needing your love. Isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain. And I can't wait to see you again Oh babe, I love your love Oh And What I'm trying to say isn't really new It's just the things that happen to me en I'm reminded of you. Is it oké okay if I called you mine? Het werd gezongen door Paul McCrane. En dat was wederom uit, afkomstig uit de uh, film Fame. We gaan terug naar Exception. En uh, dit stuk dat uh, als, het, uh, als ik dit hoor, dan beginnen mijn vingers weer pijn te doen. Ik heb ooit eens een keer. Een aantal jaren geleden. 2007 of zo, geloof ik, was het. Ook nog eens een keertje dit stuk ingestudeerd. Omdat we toen een zogenaamd exceptional tribute-concert gingen geven. Met, met een aantal muzikanten. En daar zat dit stuk dus ook bij. Nou, ik, als ik aan denk hoe, hoe, hoe dat allemaal loopt. dan, dan word ik er nogal van. Tjonge jongen wat een snelheid. The Flight of the Bumblebee, heb ik het over, van Rimsky-Korsakov. Ja, oftewel kramp in je vinger. hè? Oftewel krampen in je vinger. Nee, mijn vingers waren gewoon een stukje korter geworden. eraf afgesleten geworden. Zo snel gaat dat. Oké, Flight of the Bumblebee. Rick van der Linden en Exception. een beetje voorstellen? He? En dan moet je van een plaat af, af zien te zoeken. Nou, ik heb uiteindelijk toen de tijd de originele bladmuziek maar gekocht om eens te kijken hoe het nou echt was. Dit is dan niet de man. En dan speelt hij het nog eens sneller dan het eigenlijk uh, misschien nog wel moest ook. Want dat was Rick ook wel. Rick was altijd wel zo'n zo figuur die altijd alles lekker snel speelde. Ja, dat wel. Goed, The Flight of the Bumblebee was dit. Het album komt overigens, dat ben ik dus ook, achteruit 1973. En uh, dat was best wel een productieve band hoor. Want als je nagedacht op een eerste LP in 1969 uitkomt... hebben ze dus in een tijd van vier jaar toch, uh, toch zo'n zo zes LP's gemaakt in... Met, met Rick van der Linden aan het roer. En later zijn er nog twee geweest. Maar zoals ik al zei, die waren niet zo succesvol. Flight of the dus van Rimsky Korsakov. En je zou de Korsakov van krijgen. Niet ja. ja. Bijna wel. Goed, we gaan naar. Uh, even kijken. Ja, Jaap Fischer natuurlijk. Ja, Fischer. Oh, dit is ook zo'n leuk liedje. Dit is ook zo'n ontzettend leuk liedje. Hele absurde tekst natuurlijk weer. Luistert u maar goed naar Het Ei.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 Kun je je dat voorstellen of niet? Ja, hij kan zo het recept van de week overleggen. <laughs> ja, oké. Okay. Oké, okay, dat kan. Eh, goed, uh, we gaan naar de film Fame Again. En, ja. oh, en uh, van die film gaan we een uh, stuk draaien dat heet... Uh, even kijken hoor, ik kan het zo niet vinden. Oh. oh ja, ik zie het alweer. Never Alone. Dat gaan we draaien, uit film. Achtig, Contemporary Gospel Chorus staat hier. Nou... Oh, okay. Never Alone was dat. Van een contemporary uh, gospel chorus, zoals het heet. Dus gewoon een uh, ordinair uh, korpokortje. Ja, um, never Alone. We gaan nog twee stukken draaien. De ene is een lange en een korte. Um, maar eerst even naar Jaap Fischer. En daarvan draaien we nog een van. Uh, weer zo'n liedje dat een uh, aanklacht is. Een behoorlijke protestzong, mag ik wel zeggen. Want dat deed hij ook. En daarna doen we exception. En um, dat, duurt, dat stuk duurt negen minuten. Dat zullen we wel niet halen. Maar het is toch te leuk om het u uh, uh, uh, niet te laten horen. Want daardoor hoor je eigenlijk wat de andere muzikanten ook. Uh, echt wel hun mannetjes stonden. Prachtige drumsolo onder andere. Um, maar eerst nog van Jaap Fischer. Jan Soldaat. Hier komt hij. Jan was een vrolijke soldaat. Hij zong en hij vloot als hij ging over straat. En de mensen zeiden tot elkaar... Die man die daar gaat is een moeierdenaar, maar Jan was een vrolijke soldaat. Hij gooide alleen zijn handgranaat. Voor vrouw en kind en vaderland En hij gooide hem alleen van hoger hand Jan was een vrolijke soldaat Maar nu was het allemaal niet nodig Meer in het hele er was geen één militair Geen kazernes, mortieren en soldaten Geen tanks en kanonnen en granaten Alleen gek Jan had niet meegedaan Hij had een kanon op zijn zolder staan Hij liep nog in soldatenpak terug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 En zeiden tot hun kinderen, word nooit als Jan. Want hij schiet op de kat in de tuin van de buren. Zodat het davert over de schuren. Niemand sprak meer met hem in het land. Niemand zei meer, dag of gaf een hand.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 De helm vol loven, de garde sterft nooit... en dan geeft hij zich over, want hij brult in gevechtspak. De helm vol loven, de garde sterft nooit... en dan geeft hij zich over. Ja, Jan was een hele vrolijke soldaat... We gaan, uh, we gaan eruit, want het is, was uh, het laatste liedje van Jaap Visser En ik laat u nog een stuk horen, voor zover de tijd het nog toelaat. want Ik weet niet hoeveel we tijd we nog hebben. Maar uh, voor zover de tijd toelaat, improvisation. Hier is Exception.